8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journal. Goedemorgen allemaal. De beurzen staan wereldwijd op verlies. Onze economieman Nick Wouters praat u zometeen bij. En 32 Russische sporters proberen alsnog om mee te doen aan de Winterspelen. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. De 32 Russen doen bij sporttribunaal KAS een ultieme poging om mee te mogen doen aan de Spelen die vrijdag in Zuid-Korea beginnen. Het gaat onder meer om de zesvoudig Olympisch kampioen shorttrack Victor Aan en de wereldkampioen langlaufen Ustjukov. Het IOC sloot ze uit omdat ze geen brandschoon verleden hebben met doping of verdovende middelen. Het KAS doet waarschijnlijk morgen uitspraak. De slechte beursdag gisteren in Europa en de VS krijgt nu een vervolg in Azië... met verliezen in Tokio en Hongkong van ongeveer 5 procent. Gisteravond sloten Dow Jones in New York met een verlies van 4,6 procent... de grootste daling in bijna tien jaar tijd. Beleggers maken zich zorgen over de verwachte inflatie en rentestijging. Nederland kan illegale migratie ontmoedigen... door meer werkvisa te verstrekken aan migranten uit landen... die als veilig zijn aangemerkt. Volgens de Volkskrant staat dat in een rapport... van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. In Zweden en Duitsland krijgen sommige Albanese al werkvisa... en sindsdien daalde de illegale migratie. Volgens de Adviescommissie bieden de werkvisa... een legaal alternatief voor potentiële illegale migranten. Staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid... komt binnen drie maanden met een reactie op het advies. GroenLinks wil dat de gemeente Amsterdam... de uitbreidingsplannen van vliegveld Lelystad blokkeert. Volgens partijleider Klaver en de Amsterdamse lijsttrekker Groot-Wassing kan Schiphol zijn groei niet afschuiven op Lelystad. Amsterdam heeft ruim 20 van de aandelen van Schiphol... waar ook vliegveld Lelystad onder valt. Ook de verslavingszorgsector doet aangifte tegen de tabaksindustrie, schrijft het AD. Het netwerk Verslavingskunde Nederland volgt daarmee de aangiftes van kankerpatiënten, belangenorganisaties en het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Een verslavingsarts noemt het in de krant onvoorstelbaar dat een schadelijk product als de sigaret gewoon in de supermarkt te koop is. Het openbaar ministerie moet nog beslissen of de tabaksindustrie ook echt wordt vervolgd. De haven van Rotterdam verwerkt steeds meer containers die op doorreis zijn. Ze worden in Rotterdam overgeladen van het ene zeeschip op het andere... en gaan dan door naar een ander land. Het is inmiddels goed voor 37 procent van de totale containeroverslag in Rotterdam, meldt het CBS. De groei van deze vorm van overslag is goed nieuws voor de Rotterdamse haven... die de afgelopen jaren het terrein heeft verloren aan Antwerpen. En de Amerikaanse acteur John Mahoney is overleden. Hij is vooral bekend van de comedyserie Frasier. Daarin speelde hij Frasier's vader, Martin Crane. Zijn Noorse, no-nonsense houding stak komisch af... tegen de pretenties van zijn zonen Frasier en Niles... die allebei psychiater waren. John Mahoney was 77 jaar. Het weer vandaag zonnige periodes. In het zuiden is er meer bewolking en in Zuid-Limburg kan een beetje sneeuw vallen. Het wordt 0 tot 3 graden. Vanavond en vannacht gaat het weer vriezen met minima van min 3 tot min 8 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het is toch vanochtend wat drukker geworden dan gebruikelijk voor dinsdagochtend. Vooral in het zuiden van het land veel vertraging. Komt ook door de ongelukken daar. Het staat nu ruim 100 kilometer meer met 440 kilometer. Ik noem de bijzonderheden. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven nog steeds. Steeds een half uur vertraging tussen Nederweert en Knopend Leende Heide. Een ongeluk op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Bodegaaf een half uur vertraging. Daar is de rechte rijstrook dicht. En bergingswerkzaamheden op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Knopend Gouw en Nooddorp met eh, bijna drie kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn daar dicht. Een ongeluk met vijf auto's op de 28 van Groningen naar Zwolle. Bij Stappers een kwartier vertraging. De A50 Arnhem richting Os nog steeds 50 minuten extra tussen Knopend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 Natuurlijk kunt u bij RegioBank uw geldzaken online regelen. Daarnaast staan onze zelfstandig adviseurs voor u klaar als u persoonlijk advies wilt. Gewoon, op kantoor. En dat doen ze goed, want volgens de Consumentenbond geven onze klanten RegioBank een 9. Daarmee zijn we uitgeroepen tot de beste bank van Nederland. Kijk op regiobank.nl of ga langs bij uw zelfstandig adviseur in de buurt. RegioBank, wij zijn uw bank. Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten? Kijk op vikingbedden.nl Open een plus betaalrekening bij Regiobank en krijg 50 euro cadeau. Kijk voor de voorwaarden op regiobank.nl of ga langs bij uw zelfstandig adviseur in de buurt. Droomt u ook al van een vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer.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 Bekijk ons aanbod op bmw.nl BMW maakt rijden geweldig. Het NOS Radio 1 Journaal. 6,5 minuut over achter zit. Ja, grote verliezen op de aandelenbeurzen. De koersen duikelen hard naar beneden. Gisteravond in Amerika. Vanochtend ook in Azië. En het gaat om de grootste dalingen in jaren. Dat vraagt om uitleg. Die krijgt u van Nick Wouters van de NOS Economie-redactie. Nick, goedemorgen. Goedemorgen. Flinke verliezen. Hoe staan, nou, uh, hoe staan de laatste rangen en standen? Uh, nikkei index Japanse nikkei index die is 4,7% lager gesloten. Stond zelfs op een gegeven moment op 7% verlies. Is dus wat bijgetrokken, maar dan nog 4,7% lager. Dat is echt flink. China. Ook 4% lager. En hadden we gisteravond al uh, de, de grote verliezen in Amerika. Dow Jones-index, die 4,5 lager sloot. Er stond zelfs ook nog op een grote verlies. was ook weer ietsjes bijgetrokken, maar toch 4,5 En ook vrijdag ging er al 2,5 af. Dus je kunt zeggen dat het wel... Uh, de, de, de winst van dit jaar die is daar in ieder geval al uh, verdwenen. Grootste daling in zes jaar tijd was dat gisteren. En het was eigenlijk over de hele linie zo. Vooral bankenaandelen gingen naar beneden. Maar bijvoorbeeld ook Apple, 2,5 naar beneden. Walmart, 4 McDonald's. 3% Dus ja, alles was in het grote. Wat is er aan de hand? Ja, we wisten wel dat die correctie een keer ging komen. Want we hebben het hier ook heel vaak gehad over de aandelenbeurzen... die maar gestegen ja. waren en maar doorbleven stijgen... record na record aan het braken waren. Dus we wisten dat er een moment kwam dat het wel naar beneden zou gaan. Maar dat het dan nu dan zo hard, zo rap naar beneden gaat... dat hadden we ook niet gedacht. Dat het zo'n enorme daling zou zijn. Je moet ook bedenken, vorig jaar was de Dow Jones-index 25 gestegen... Dus je moet het ook enigszins in perspectief plaatsen. Als je die lijn ziet van de afgelopen jaren, dan is het sinds 2016 alleen maar opgelopen. Maar ja, dit is wel een hele flinke correctie. Luister even naar deze beurshandelaar op de beursvloer in New York. This is just a case where the market got in a little bit ahead of itself. I, you know, I don't think any market technician out there would have said: you know what, this is healthy. Uh, we needed to see a little bit of a correction. No one wants to see this correction occur in a one- or two-day period. Hij zegt, ja, een beetje correctie, dat is leuk. Maar uh, uh, laten we het daar ook bij houden. Hij denkt, hij hoopt vooral dat het de komende dagen niet verder naar beneden gaat. Ja, dat is wat je nu natuurlijk van beurshandelaren vooral hoort. Laat het dit zijn en laat het niet nog erger worden dan uh, dit verlies. Voor een man waren die dalingen op de beurs extra zuur... de nieuwe baas van de Amerikaanse FED. Ja, uh, dat is Jerome Powell. Hij had gisteren de belangrijkste dag in zijn carrière. Hij, uh, hij kreeg zijn nieuwe functie en dat klonk dan zo... Ik, Jeroen Powell, ik, Jeroen Powell, doe solemelijk dat ik op de manier en de manier van de Constitution van de United States steun en de manier van de Constitution van de United States. De belangrijkste man voor de economie in Amerika. Hij, moet natuurlijk ook, hij is natuurlijk ook gebaat bij rust op de aandelenmarkten. Ja, en als dan op de dag dat jij. Uh, inaugureert, uh, de beurzen zo hard naar beneden gaan. Ja, dat doet pijn. En je ziet dat trouwens ook bij anderen. Uh, bij zijn voorgangers gingen de beurzen ook naar beneden. Uh, op het moment dat ze in dienst traden. Maar zo hard als uh, gisteren, dat, uh, dat uh, hebben we niet eerder gezien. Zijn er concrete zorgen eigenlijk bij beleggers over de groei van de economie? Op zich ziet het er allemaal goed uit. We, zetten, we zitten in de periode dat bedrijven met de winsten komen. En ja, ook dan hoor je dat die winsten steeds maar weer hoger zijn. Dus de tekenen zijn goed. Maar ze maken zich wel wat zorgen. Bijvoorbeeld over de inflatie die in Amerika oploopt. Dat zou uiteindelijk de, gro de groei van de economie op termijn kunnen remmen. Uh, ze zien ook dat de rentestijgingen aan zitten te komen. Dat heeft weer te maken met die man die we net hoorden... Jeroen Powell, die uh, langzaam aan de rente weer wat moet gaan verhogen. Want die staan nog steeds erg laag. En als de rente hoger is, dan is het moeilijker voor bedrijven om te lenen. dat nou, is groei. Uh, dat, dat moet de groei dan weer remmen. Dus zo zijn er allemaal wel wat zorgjes. Maar die verklaren niet waarom het zo hard naar beneden ging zoals gisteren. We hebben tot nu toe te maken met rangangstanden uit het buitenland. Straks om negen uur gaat hier de beurs open. Wat is de verwachting? Ik denk dat we ook hier wel uh, flinke minder gaan zien. Gisteren ging de AIX uh, anderhalf procent naar beneden. Dat is nog niks vergeleken wat we nu in Amerika gezien hebben. Wij volgen meestal uh, wat Amerika doet. Die kant gaat uh, de AIX ook op. Dus ja, ik ben hier om negen uur weer terug. We zullen <lacht> eens even zien wat het wordt. Ik durf geen voorspelling te doen. Mm, nou, toch een klein <lacht> beetje dan. <lacht> ik denk toch wel twee, drie... 2-3 ja. procent noteren we voor jou. We gaan, het, we gaan het straks zien om 9 uur. Dan gaat de bus in Nederland open. Dankjewel voor nu. Nick Wouters was dat. Um, ja, nog twee weken te gaan tot de volgende Europese top. En dus zijn veel Europese leiders bij elkaar op bezoek. EU-president Tusk was gisteravond in Nederland. En premier Rutte die gaat vandaag naar Bulgarije. En daar willen ze graag met hem praten over een heikele kwestie. Contact met Europa-correspondent Arjan Noorlander. Arjan, goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaat dat over? Dat gaat erover dat Bulgarije nou eindelijk eens een keer... volwaardig lid wil worden van de EU. Het is een landje ver van ons vandaan binnen de EU... ergens in Oost-Europa tegen de Zwarte Zee... en de Turkse en Russische grens aangeplakt. Lichten daar al tien jaar lid te zijn van de EU. Maar volwaardig lid zijn ze eigenlijk nog steeds niet. Ze hebben de euro nog niet. En nog belangrijker voor de Bulgaren. Ze horen nog steeds niet tot de Schengenzone. De Bulgaren mogen nog steeds niet gewoon zoals wij vrij door Europa reizen... En dat willen ze nou eindelijk eens een keer. En dat zullen ze aan Rutte gaan vertellen vandaag. En waarom is Nederland daarop tegen? Nou, Nederland kijkt heel streng naar de regels... en als je kijkt naar hoe Bulgarije het doet... is er in dat land één heel groot probleem, en dat is corruptie. De uh, ambtenaren daar zijn goed om te kopen. Vooral ook de douaneambtenaren zijn de verhalen. En dus zegt Nederland, wij vertrouwen niet... dat zij hun grenscontroles goed genoeg op orde hebben... en dus mogen ze wat ons betreft geen lid worden van de Schengenzone. Maar staat Nederland daar dan alleen in? Nou, niet in die mening, maar zo langzaamaan wel in dat standpunt. Want je ziet dat heel veel andere Europese landen zoiets hebben van... ja, we moeten ze er vroeg of laat toch een beetje bij betrekken. Duitsland bijvoorbeeld wil dat liever ook eigenlijk niet. Eh, al die Bulgaren die vrij door Europa kunnen reizen. Maar zegt dat nu niet meer zo hard. En dus moet ja, Nederland eigenlijk voor al die landen die dat wel een beetje voelen... maar niet meer durven te zeggen de kastanjes uit het vuur halen... En dus vliegt uh, Rutte echt naar Bulgarije vandaag... om weer een slecht nieuwsgesprek te hebben. Nederland houdt die tegen. En ja, de Bulgaren willen dus kennelijk heel graag. Krijgen zij dan ook ja. openlijk steun in Brussel? Ja, steeds meer, steeds meer. Is toch het idee, we moeten ze een handje helpen. Oké, okay, ze zijn er misschien nog niet klaar voor... maar laat ze dan maar lid worden. Dat helpt zo'n land ook een beetje. Dat zei bijvoorbeeld ook de voorzitter van de Europese Commissie... Jean-Claude Juncker bij uh, zijn State of the Union dit jaar. Om um hun eenheid te versterken, moet de Europese Unie ook inclusiever worden. Als we de schut, onze außengrens, zurecht versterken... dan moeten we Roemenië en Bulgaren onverzijds den schengenraum öffnen. Ja, de, de ruimte moet open, zegt uh, Juncker hier. We moeten ze erbij halen, de Bulgaren, maar ook de Roemenen. Ook al zijn ze er niet klaar voor als we de buitengrenzen willen beveiligen, we willen vluchtelingen buiten houden... zegt hij daarmee, ja, dan moeten we maar accepteren dat ze lid worden. En dan moeten ze dus in ieder geval eerst nog Nederland overhalen. Hoe gaan ze dat doen, de Bulgaren? Nou, dat valt nog niet mee, want Rutte staat echt op een nee-standpunt tot nu toe. Nederland dreigt echt het veto er tegen uit te spreken. De premier van Bulgarije was ook van plan om vandaag Rutte mee te nemen naar een grenspost... Uh, om te laten zien, kijk, we hebben het hier allemaal wel degelijk uh, onder controle... maar daar wilde Rutte weer niet aan meewerken, die, uh, die gaat daar niet naartoe. En dus uh, wordt het vanavond waarschijnlijk een dinertje... waar twee mannen toch min of meer uh, tandenknaschend tegenover elkaar zitten... in de hoop dat er wat te halen valt. Ja, geen toetje misschien dan voor Rutte bij dat diner... Uh, want hij blijft voet bij stuk houden, denk je? Nou, hij zal wel moeten. Kijk, de druk wordt wel steeds groter en groter en groter. Je ziet gewoon dat steeds meer landen zoiets hebben van... nou ja, vooruit laat ze erbij, dat trekt Roemenië mee, dat trekt Bulgarije mee... maar misschien ook wel andere landen daar in de regio... Servië, Macedonië, Montenegro, ze willen allemaal ooit bij de EU horen... en dan moet je ze af en toe iets geven om te voorkomen... dat bijvoorbeeld Poetin en Rusland weer meer invloed op die regio krijgen en het daarin stabieler wordt. Dus je ziet de politieke druk in heel Europa steeds groter worden... om ze er dan toch maar bij te laten. Het is de vraag, uiteindelijk, hoe lang Nederland dat verzet vol zal blijven houden. Maar vandaag waarschijnlijk in ieder geval wel. Het wordt een moeilijk bezoekje. Premier Rutte dus op bezoek in Bulgarije... hoorde Europa-correspondent Arjan Noorlander. Dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Is je fietsband lek? Repareer hem dan zelf, maar schrijft de Telegraaf, want de fietsenmaker heeft geen tijd. Het tekort aan technisch personeel, zoals fietsenmakers, stijgerbouwers en elektriciens, breidt zich volgens het Uwv als een olievlek uit. Voor een groeiend aantal beroepen zijn geen mensen meer beschikbaar. En dat zorgt onder meer voor lange wachtlijsten van mensen die hun e-bike willen laten repareren of mensen die straks zomerbanden onder hun auto willen. In reactie op een memo van de Republikeinen... die vorige week werd vrijgegeven... komen de Democraten vandaag met een tegenmemo. De inlichtingencommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... heeft daar groen licht voor gegeven, meldt CNN. De memo van de Republikeinen zou bewijzen dat de FBI... vooringenomen was bij de start van het onderzoek... naar Russische inmenging bij de verkiezingen. En de Democraten zeggen dat ze met hun memo... alle claims kunnen weerleggen. Eén detail, president Trump moet het nog wel goedkeuren... dat hij wordt vrijgegeven. Natuurmonumenten wil dat alle boswachters C2000-portofoons krijgen... schrijft Omroep Zeeland. Daarmee kunnen ze via de politiemeldkamer direct om assistentie vragen... als ze in de problemen komen. Aanleiding is een incident afgelopen weekend in de Zeependuinen... waarbij een boswachter werd aangevallen... nadat hij een boete wilde uitdelen voor een hond die niet was aangeleind. Er is assistentie verzocht uh, bij de politie. Nou, Dan moeten u zich voorstellen dat het moet met een uh, mobiele telefoon gebeuren... midden in een veld. Die assistentie die krijg je eigenlijk niet op de plaats omdat de politie niet weet waar ze wezen moeten. Natuurmonumenten maken zich al langer zorgen over de veiligheid van de boswachters. En dit incident is de druppel, zegt de natuurbeheerder. In Polen worden Noord-Koreaanse slaven gebruikt... bij de bouw van schepen voor grote Nederlandse scheepsbouwers. Dat blijkt uit een rapport van de Leidse hoogleraar Korea-studies... Remco Breuker, meldt BNR Nieuwsradio. Breuker doet onderzoek naar Noord-Koreaanse dwangarbeid... onder meer in de EU. En de hoogleraar zegt dat het om slaven gaat... omdat ze niet weg kunnen en geen nee kunnen zeggen tegen het werk. En een onderdeel van het Pentagon, het hoofdkwartier van het Amerikaanse leger... is 800 miljoen dollar kwijt. Het is onduidelijk waar het geld aan is uitgegeven. Blijkt uit interne stukken die Politico in handen heeft gekregen. Het gaat om bouwprojecten en de aanschaf van materieel... door de logistieke tak van het Pentagon. Het nieuws komt juist nu president Trump deze maand... het budget voor Defensie flink wil verhogen. En critici vragen zich af of het financiële management van het Pentagon... wel in staat is om op een verantwoordelijke manier... die gigantische budgetten te beheren. Hoeveel kilometer staat er nu, Jolanda van der Velden? Uh, 415 kilometer. Het is duidelijk drukker dan gebruikelijk. Veel vertraging rondom Den Haag, maar ook in het zuiden van het land. Begin ik met de A12. Utrecht richting Den Haag. Een uur vertraging tussen Knoopend Gouw en Noordorp. Na een ongeluk is daar nog steeds de reishoop dicht... En ook meer dan een uur vertraging op de A28 Groningen-Zwolle. Een ongeluk met vijf auto's tussen Zuidwolde en Staphorst. De linker reishok is daar dicht. Alle reishokken zijn wel weer open op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Nog ruim 50 minuten vertraging tussen Boksmeer en Malden. 18,5 minuten over acht is het. De vereniging Eigenhuis en de Consumentenmond die beginnen een zaak tegen Delta Lloyd. Deze bank- en verzekeraar die zou te veel boete, rente in rekening hebben gebracht... In sommige gevallen hebben klanten duizenden euro's te veel betaald. Hans-André de Laporte van de Vereniging Eigenhuis. goedemorgen. Ja, goedemorgen. Eerst even over die boeterente, wanneer betaal je dat? Ja, dat betaal je als je je hypotheek oversluit naar een lagere hypotheekrente. Dan breek je eigenlijk je rentecontract open. En dan mag de bank daarvoor een vergoeding, dat wordt vaak de boeterente genomen, genoemd. En hoe hoog is die normaal gesproken? Ja, dat is eigenlijk het verschil tussen de oude en de nieuwe rente... en dan de resterende looptijd van je oude rentecontract. En dat kan, uh, ja, dat kan enkele euro's zijn, enkele honderden euro's... of, zoals u net zei, wel enkele duizenden euro's. Dat verschilt erg per klant. De hoogte van de hypotheek en het verschil tussen de oude en de nieuwe rente... zijn daarvoor uh, eigenlijk bepalend. En waarom begint u nu een zaak tegen Delta Lloyd? Nou, op um, uh, 14 juli 2016 is de AFM gekomen met een officiële richtlijn... waar alle banken, alle geldverstrekkers, dus ook Delta Lloyd... zich aan moeten houden. Um, wat wij hebben gezien is dat uh, het overstappen naar lagere rente... dat is al veel eerder begonnen in 2011. En toen in al die jaren tot 2016 hanteerden de banken een, een rekenmethode... die heel erg in hun eigen voordeel was en in het nadeel van klanten. Dat heeft de AFM ook geconstateerd. Maar wat zeggen nu alle banken? Die zeggen, nou, die, die richtlijn is op de 16 e uh, juli 2016 ingegaan... dus daarvoor doen we niets. Uh, de klanten die net daarvoor of lang daarvoor hebben overgesloten... hebben misschien een te hoge rente betaald maar um, boeterente betaalt, maar dat gaan wij niet compenseren. En daar, daar gaat deze zaak nu over, want wij vinden dat ze dat wel moeten doen. Ja, maar u spant die zaak aan tegen Delta Loot en niet tegen die andere banken. Ja, dat is een voorbeeldzaak. De Consumentenbond heeft onderzoek gedaan naar de wijze... waarop de banken dit, uh, deze berekeningen deden. En de een deed het inderdaad meer in zijn eigen voordeel dan de ander. Delta Loot, die springt daaruit, uh, daar die rekenen echt erg naar zichzelf toe... dus in het nadeel van de klant. Daarom nemen we die als voorbeeld. Daar uh, spannen een zaak tegen aan. En met zo'n gerechtelijke uitspraak. Ja, dan kan je veel meer doen. Want dat, is dan, dat kan dan als voorbeeld werken. Dus als president voor, uh, voor andere banken. Om, om ook over die jaren een herberekening te maken. Van wat klanten eigenlijk hadden moeten betalen. En dan te compenseren als dat te veel is geweest. Want om hoeveel huiseigenaren gaat het, denkt u? 100.000 mensen hebben, zich in die jaren, uh, hebben in die jaren een boeterente betaald. Omdat ze overstapten naar een lagere rente. Ja, voor de een zal het veel meer zijn dan voor de ander. Het is bij alle banken, verspreid over alle banken, alle geldverstrekkers in, in Nederland. Dus hoeveel het bij Delta Lloyd betreft, dat, dat, dat weet ik ook niet. Maar, um, dat is een, dat moet dus echt een voorbeeldzaak zijn. We ja. hebben, uh, vorig jaar een moreel appel gedaan op de banken omdat die in diezelfde periode, in 2016, met hun eigen code kwamen. De codebanken waarin ze zeiden van, na nou alles wat er is gebeurd... in de crisisjaren stellen wij het belang van de klant altijd voorop... en niet dat van de bank. Nou, toen hebben we gezegd, laat het dan nou eens even zien. Want er is al aangetoond dat jullie te hoge boeterentes in, uh, in rekening hebben gebracht. En kom, laat het dan eens zien en compenseer dan de klanten... die dat uh, te hoog op dag hebben betaald. Het is, is niet en dat gebeurd. Is nee opgekomen, nee. Nee. Vandaar nu deze zaak tegen Delta Lloyd. En als daar een uitspraak in is, dan gaat dat ook gelden voor de andere banken mogelijk. Dank voor duidelijk. Hans-André de Laporte van de vereniging Eigen Huis. We gaan weer naar Doren. Daar hebben vrijwilligers van de plaatselijke ijsvereniging de hele nacht doorgewerkt... om te zorgen dat er vanochtend geschaatst kan worden. Acht uur zou de baan daar open gaan. Martijn van der Zanden, is dat gebeurd en wordt daar geschaatst? Nou, dat kan ik allebei met ja beantwoorden. En de baan is inderdaad om acht uur opengegaan. En inmiddels staan er, nou, ik denk, tien, vijftien mensen hier op de schaats. Een aantal kinderen die ook komen schaatsen. En de eerste die vermelden zich vanmorgen inderdaad al tegenachter met een grote glimlach. Ja, zeker. Geweldig he? wat ze hier voor ja. elkaar gemaakt hebben. Ja, echt tof. Helemaal, Helemaal blij? Helemaal blij, ja, precies. En u heeft ook een abonnement, zie ik. abonnement. Ja. En vroeg opgestaan dat we hier als eerste zouden zijn. Ja, nu is, ja, want inderdaad, u zegt van, ik moet hier als eerste zijn? Ja, ja, ja, ja, ja. Het gewoon het enthousiasme van de vrijwilligers belonen. En, en schaatsen natuurlijk op natuurreis. Dat is het mooiste dat er is. Ja, hoe lang heeft u hier naar uitgekeken? De hele winter al. Ja, ja. Ja, want het was, twee weken geleden was het nog ja, hartstikke, hartstikke warm. En dan nu dit. Ja, ja, dit is echt top. Het ja, ja, ja. is heel mooi. Toen er ja. nog een ijsperiode ja. komt... Een, ja. en, en dat meteen één nacht, nacht vriezen, schaatsen. ze. Ja, ja. Precies, ja. meteen gebruik van maken. Want je weet nooit ja. hoe lang het duurt. Nee, precies. Nee, ik kan zo erover zijn. Okay, nou, veel plezier. Ja, bedankt. Ja, bedankt. Nou, met plezier staan ze hier inderdaad op de banen. Moet ik zeggen dat de dame al wel een paar keer onderuit is gegaan. Maar eigenlijk het enige wat je hier ziet zijn grote glimlachen. En dat geldt ook voor Kees Schippers, de secretaris hier van de club. U bent een blij mensen. Ja, zeker hier zaten we toch eigenlijk het hele seizoen al op te wachten. En uh, ja, het zag er helemaal niet naar uit. En uh, ja, toch gekomen, ja. Jullie hebben 700 leden. Het lijkt me ook wel lastig, want je weet natuurlijk nooit... of je die iets kunt bieden, bieden in het jaar. Nee, dat klopt. En uh, daarom zijn we ook heel erg blij dat we nu open zijn. Want uh, ja, we doen het toch voor, uh, voor de mensen die uh, bij ons een abonnement hebben. Maar eigenlijk voor uh, de hele Utrechtse Heuvelrug. Uh, en ja, voor wie hier komen wil natuurlijk. Ja. En b tot hoe laat kan het, denk je, vandaag geschaatst worden? Nou, zoals de weersverwellingen nu zijn, eh, komt de zon om een uur of twaalf eh, komt die boven, eh, boven de bomen uit. En dan wordt ook de temperatuur eh, boven nul. Dus waarschijnlijk zijn we alleen morgen open. En eh, vanavond lukt het zeker niet. gaat vanavond volgens de berichten wel weer vriezen. Zodat we morgenochtend wel weer om acht uur open kunnen. Want ja, jullie gaan vannacht gewoon weer aan de slag hier? Ja, we, dus zoals het nu is, kunnen we vanmorgen, vanmorgen, vanavond al om zeven uur beginnen. En dan gaan we weer de hele nacht door. Ja, want we staan nu hier bij, bij, een, bij een bocht, een bocht in de skielebaan. En dat is een lastige bocht, he, de zon daar, geloof ik, uh, op een gegeven moment opschijnt. Ja, dat klopt. We hebben hier die bocht en die ligt er altijd als eerst uit. En, uh, andere jaren konden we nooit een rondje rijden, maar we hebben nu halverwege de baan een bocht erbij gemaakt die uh, meer in de schaduw ligt, zodat we weliswaar een kleiner rondje kunnen rijden, maar toch rond kunnen blijven rijden. Langer in ieder geval dan uh, dat, uh, dat we normaal gewend zijn. Uh, hoe houden jullie nou de weersverwachting in de gaten? Met wat voor gevoel kijk je nou ja, naar die temperatuur? Hoe, hoe, hoe voel je je dan? <laughs> nou, wij willen maar eigenlijk alleen maar de temperatuur naar beneden kijken. Dat lukt natuurlijk niet. En afgelopen week, want het was eigenlijk al maandag, werd de voorspelling. Afgelopen week werd het alleen maar naar achter geschoven. En de temperaturen eigenlijk alleen maar bleven hoger. En net zoals gisteravond hadden ze verwacht dat we om 7 uur al konden gaan dweilen. Nou, we zijn om 8 uur begonnen, maar het vloort toch niet aan. En het begon echt pas om 12 uur te vriezen. Dus één nachtje ijs. Ja, één nachtje ijs. Één nachtje ijs. En er wordt hier geschaatst. En hopelijk kan dat de komende dagen ook nog hier in Doorn. Maar het van de Zander was dat in Doorn. Dit is muziek uit 2005. Multiply, zo heet het nummer. En het is van Jamie Lydell. My shadow Specsavers te 4. Met Specsavers krijg je toch oude modellen? Of, of slechte kwaliteit hoortoestellen? Nou, door samen te werken met marktleiders in hoortechnologie hebben wij altijd de laatste modellen die voldoen aan de strenge eisen van zorgverzekeraars. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl/slash mythes. Klassiek.nl presenteert klassieke muziek voor iedereen. Nu, als speciale aanbieding.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 En wat kan je nou beter sponsoren dan de mannen van Oranje? Hmm, Incentro. Trotste sponsor van Skateboard Federatie Nederland. Incentro, een IT-bedrijf. NPO Radio 1. Half negen, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De aandelenbeurzen in Azië zijn met forse verliezen gesloten. De beurs in Japan sloot vanochtend met 4,7 procent. En Hongkong kwam 4 procent lager uit. Gisteren eindigden de beurzen in Europa en Amerika ook al flink in de min. En de beurshandelaren in Amsterdam houden er rekening mee dat de AX straks om 9 uur ook met verlies opent. Nederland kan illegale migratie ontmoedigen door meer werkvisa te verstrekken aan migranten uit zogenoemde veilige landen. Dat staat volgens de Volkskrant in een rapport van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. In Zweden en Duitsland krijgen sommige Albanese al werkvisa en sindsdien daalde daar de illegale migratie. Na kankerpatiënten, belangenorganisaties en het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis... doet ook de verslavingszorgsector aangifte tegen de tabaksindustrie, meldt het AD. Het netwerk Verslavingskunde Nederland noemt het onvoorstelbaar... dat een schadelijk product als de sigaret gewoon in de supermarkt te koop is. Short-tracker Victor Aan en 31 andere Russische sporters... proberen via het KAS alsnog af te dwingen... dat ze mee mogen doen aan de Olympische Spelen die vrijdag beginnen. Het IOC sloot ze uit omdat ze geen brandschoon verleden hebben... met doping of verdovende middelen. en Het KAS doet waarschijnlijk morgen uitspraak. En in het Olympisch dorp in Zuid-Korea is een virus uitgebroken. Volgens Aziatische media zijn al 1200 beveiligingsmensen getroffen. Ze hebben inmiddels het Olympisch dorp verlaten en zijn vervangen door militairen. Zeker 41 mensen zijn onderzocht in het ziekenhuis... en zij kregen de diagnose norovirus. Dan de weerswachting bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Nou, in Doren wordt dus geschaatst, maar op een heel dun laagje ijs natuurlijk. Ja. De vraag ja. is, kan dat in de rest van Nederland ook? Nou ja, op dat hele dunne laagje ijs misschien wel. En dan zul je toch echt de natuur wel een handje hebben moeten helpen. Eh, want het is gewoon nog niet koud genoeg geweest. En overdag zijn de temperaturen dan net boven nul. Het is overigens wel zo dat we de komende, dus nu eigenlijk, en de komende twee nachten... wel echt in de matige vorst zitten. Eh, vannacht was dat net aan met min 5 hier en daar. Komende nacht is dat wat ruimer met plaatselijk zelfs min 7. En de nacht daarop ook weer zo rond de min 5. Met overdag temperaturen iets boven het vriespunt en vaak ook volop zonneschijn... Nou ja, dan moet je de natuur gewoon een beetje helpen... en dan moet je het echt nog niet hebben van sloten of vaarten. Maar ja, dus wel van die ondergespoten uh, stukken Sintelbaan... of een, een, misschien een heel dun laagje op een, op een uiterwaard. Dat is allemaal niet helemaal uitgesloten. Maar wees alsjeblieft heel voorzichtig met wat je doet. Want ijs met dit soort omstandigheden... is verre van betrouwbaar voor open water. Ja, goede waarschuwing. Uh, wat gaat het weer verder doen vandaag? Ja, het is vrij rustig met in het noorden van het land is wat wolkenvelden. In het zuiden ook. In Limburg kan het zelfs... TV echt niet zijn, het wordt er niet wit van. En die bewolking die trekt dan in de nacht en morgenochtend weg... zodat we dan morgen daar ook weer vrij veel zon hebben. Ook donderdag nog best wel wat zonneschijn. Misschien in het westen wat meer wolkenvelden, maar het is droog. En mogelijk dat er vrijdag dan wel wat lichte sneeuw gaat vallen. Dankjewel, Marco Verhoef, Jolanda van der Velden met Filenieuws. De meeste dagelijkse files die staan rondom Den Haag. In het zuiden lijkt het wel de meeste vertraging te zijn. Komt ook voor een deel door ongelukken. Er staat zo'n 100 kilometer meer dan gemiddeld... voor dinsdagochtend op dit tijdstip. Wat opvalt, zijn de files op op de A2 Maastricht richting Eindhoven... nog steeds een half uur vertraging tussen Nederweert en Knoopend Heide. De rijstroken zijn nu weer open op de A12 Utrecht richting Den Haag. Er was een ongeluk, maar het gaat heel langzaam... tussen knopend Gouw en Nooddorp over 16 kilometer... met 50 minuten vertraging. Net over de grens in België is een ongeluk gebeurd bij Antwerpen. Mocht je van Breda naar Antwerpen op weg zijn... pak dan niet de E19, rij liever om via Bergen-op-Zoom. Een ongeluk was er met vijf auto's op de A28 van Groningen naar Zwolle... Die zijn gelukkig weer van de weg, die auto's. Maar tussen Zuidwolde en Staphorst gaat nog heel langzaam over 9 kilometer. Meer dan een uur vertraging. En nog dik een half uur vertraging tot slot op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Vierlingsbeek en Malden, daar staat 14 kilometer. De Renault Talisman. Opvallend dankzij het elegante design en zijn rijke uitrusting.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 Trotse sponsor van Irene Wust. Coratio. De beste mensen voor een tijdelijke of vaste invulling. Kijk op ambitie-administratie.nl. Magistraal. Neo Rauch in de fundatie zwollen. Met een groot overzicht van zijn schilderijen. Kijk op museumdefundatie.nl. Op zoek naar een leaseauto met karakter? Neem plaats achter het stuur van de Mazda CX5. Op de met leer beklede stoelen van de Skylease GT.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 Zes minuten over half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Zometeen op deze zender Spraakmakers. Dat begint om half tien. Daarin ook Stand.nl. Guy goedemorgen. Goedemorgen. Wat, zijn de on, wat, is het, uh, wat is de stelling, moet ik zeggen? De stelling ja. is uh, de schaatsbaan in Doren. Nee hoor. <laughs> <Fijntje>. <laughs> ik zit wel een beetje knarsen dan het mijn ja. deur de schaatsbaan open is, mensen. Ja, ja, ja, ja. Maar goed, het is niet anders. We gaan een andere tak van sport maar belichten dan uh, in Stand.nl. Ronald Koeman wordt de redder van Oranje. Uh, half vijf er wordt hij gepresenteerd. Hoe hoog gespannen zijn er verwachtingen? Jullie hadden het er net ook al uitgebreid over... dat je als clubtrainer niet per se heel succesvol hoeft te zijn... om ook een succesvolle bondscoach te worden. En vice versa natuurlijk. Als speler heeft hij het fantastisch gedaan. De analyse lees je ook wel. Het is natuurlijk wel echt een sfeermens. Zij kan jongeren flink motiveren. Ook als je met wat minder groots elftal speelt. Wat hij bij Feyenoord natuurlijk ook uh, heeft uh, moeten doen als trainer. Daarmee heeft moeten werken. Dus, nou, bondscoachers in ons land verenigt u. Laat het miljoen. maar weten. Daarom. Dus vandaag mag het eventjes. Ronald Koeman wordt de redder van Oranje. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. En stemmen via de site van Stand.nl. Een op de tien nieuwe e-bikes werd vorig jaar gestolen... en die fietsen die zijn natuurlijk niet goedkoop... dus zoekt de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit naar een oplossing. Gemeente Barneveld is benaderd voor een pilot... om buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel boa's, in te zetten... in de strijd tegen e-bike-diefstal. Waar ik zei pilot, bedoel ik eigenlijk proefgewoon in het kader van meer Nederlands op de radio. De bedoeling is dat deze proef wordt uitgebreid... en dat er in heel Nederland een dekkend netwerk komt van boa's... die op die e-bike gaan jagen. Het is een elektrische fiets, gewoon natuurlijk. Meneer Rebel, goedemorgen van de gemeente Barneveld. Goedemorgen, meneer Van den Berg. Hoe groot is het probleem eigenlijk van die fietsenduufstal in Barneveld? Het probleem is denk ik niet veel groter dan op andere plekken in Nederland. Er wordt hier ook wel heel veel gefietst. Dat is wel een feit, want met de fantastische Veluwe om ons heen komen er ook heel veel mensen naar ons toe. Uh, ook heel veel mensen die gebruik maken van de elektrische fiets. Uh, we zien wel een verschuiving in de fietsendiefstallen... waar het uh, vroeger vooral de gewone fietsen waren. Zie je dat er nu toch ook veel belangstelling is... om een uh, e-bike, een elektrische fiets, mee te nemen. Ja, nou, logisch ook, want die dingen zijn dus duur... dus die kan je natuurlijk ook voor veel verkopen. Even vanuit het perspectief van de dief gekeken. Maar dat willen we liever niet. En dus worden nu uh, boa's daarin gezet, die buiten... Gewoon opsporingsambtenaren. Wat moeten zij gaan doen dan? Nou, U zei het in de inleiding al goed. Het gaat om een proef. Wij zijn inderdaad benaderd door de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit... of de gemeente Barneveld belangstelling had om aan deze proef mee te doen... En die proef die moet nog van start gaan. En wij zijn nog in overleg met de politie. Want we hebben ook begrepen dat de politie eh, daar ook eerst eh, goede afspraken over wil maken. Wij ook. Dus wat ons betreft zijn we nu nog in de voorbereiding bezig... om met de politie daar eh, goede afspraken over te maken. Maar om het te te is om de, om de politie een beetje de handen vrij te geven. Die hoeven dan niet achter die uh, e-bike dieven aan. Nou, dat, dat beeld dat lijkt te ontstaan. Uh, nu is het zo dat de boa's uh, in deze proef... alleen maar de gestolen e-bikes zouden kunnen uh, opsporen. Waar gaat zo'n e-bike heen? de technische voorzieningen in een e-bike... stellen een BOA daarvoor in de gelegenheid... omdat een signaal naar een app wordt gestuurd... zodat de BOA daarachteraan kan gaan. Maar het in de kraag grijpen van een fietsendief... dat is toch echt iets wat bij de politie hoort. En juist daarom willen we van tevoren goede afspraken... met de politie hierover maken. En als wij die afspraken niet naar tevredenheid van beide partijen kunnen maken... dan beginnen we niet aan deze proef. Nee. Nog even naar dat technische verhaal wat u net zei. Want je kan dus, stel ik heb, heb zo'n elektrische fiets... Dan kan ik dat dan kan ik dus blijkbaar daar uh ...gegevens van delen met, met zo'n opsporingsambtenaar... ...en die kan er dan achteraan gaan? Via een soort gps-systeem of zo? Ja, via zo'n zo gps-systeem uh, wordt uh, op het moment dat een, een fiets uh, wordt gestolen... ...dan treedt uh, dat gps-systeem in werking. Uh, signalen worden naar een app gestuurd. Een BOA zou op die manier een, uh, een gestolen fiets kunnen traceren. En dan is het aan de politie om uh, de vervolgacties uit te voeren. En, en, en daar willen we dus hele goede afspraken met de lokale politie uh, over maken. Nou. Maar goed, iemand die, dat, die die fiets dus snel in een busje stopt... en uh, vervolgens de grensoverheid en er ergens, uh, nou, pak een beetje in uh, Polen uitkomt, ik noem maar even wat. Kan ook een ander land zijn, zeg ik gelijk bij... voordat alle Polen gaan bellen straks. Uh, maar dan, ben je, dan, dan is de vogel al gevlogen natuurlijk. Nou, maar dat zijn ook de dingen die uit zo'n proefperiode naar voren moeten komen. Wat levert het ons nu op? Heeft het echt uh, meerwaarde betekend in het opsporen van de gestolen fietsen? Uh, hoe gaat het uh, over de inzet uh, van, de, van de BOA's? Hoe gaat het uh, uh, over de inzet van de politie? Dat zijn allemaal zaken die de komende periode uh, ja. naar voren moeten komen. En, en juist daarom doen we mee aan deze proef. We hebben in het verleden al het nodige gedaan als het ging om preventie. Uh, dit is een, een nieuw element. Maar nogmaals, we zijn bezig met de en we zijn met de politie in overleg om van tevoren goede afspraken hierover te maken. Voordat we met deze nou, proefperiode starten. Want er is ook zorg over. Ik weet niet of je de AD hebt gelezen vanochtend. De Stichting Maatschappij en Veiligheid en de Nederlandse Politiebond. Die zeggen van ja, dit is eigenlijk helemaal niet veilig voor die boas. Hè. Daarvan uitgaande dat er inderdaad misschien ook wel bendes achter zitten. Achter die diefstal. Ja, dan moet je die mensen niet zomaar achteraan sturen. Nee, daar heeft u gelijk in. En wat dat betreft, wij kunnen die opmerkingen ook heel goed uh, plaatsen. Uh, wat ons betreft is dat dus ook iets... wat we met elkaar goed uh, in het vizier moeten hebben. Hoe gaat het uh, met de inzet van de BOA's? Uh, tot waar uh, uh, kunnen zij een fiets traceren? En waar neemt de politie het over? Uh, dat zijn echt de rechte punten die worden opgemerkt. En wat ons betreft ook eerst moeten worden beantwoord... voordat we aan deze proefperiode uh, beginnen. Bert Rebel van de gemeente Barneveld. Hartelijk dank voor de uitleg. Tot dienst. Dag. Het gaat bestuurlijk goed mis op het Caribische eiland Sint-Eustatius. Dat vindt Nederland. Staatssecretaris Knops spreekt van wetteloosheid, financieel wanbeheer... discriminatie, intimidatie, bedreigingen... en het nastreven van persoonlijke macht. En dan gaat het over de bestuurders daar. Herkenbaar beeld, zegt Gilbert Isabella. Vanochtend vroeg sprak ik hem. Hij was tot 1 januari Rijksvertegenwoordiger. En hij moest ook laveren tussen Den Haag en Sint Eustatius. Ja, het is een heel uh, ernstig rijtje als je dat zo hoort. Maar ik herken het zeer goed. Uh, ik heb net wat u zei al tot uh, 1 januari van dit jaar daar rond mogen lopen. En het ook echt uh, zien gebeuren. Dus ik onderschrijf, uh, en dat heb ik al gehoord uit mijn eigen contacten... op het eiland die ik nog steeds heb... dat de bevolking daar inderdaad uh, zeer uh, nou, open voor staat dat Nederland heeft ingegrepen. Ja, toch, als het over Nederland gaat, uh, is er ook een hoop emotie daar. Kunt u dat eens uitleggen? Ja, kijk, het is natuurlijk toch zo. Uh, iedereen probeert, en dat zie je ook gewoon in gemeenteland. Hè? Ik ben wethouder geweest in een prachtige stad Utrecht. Daar zie je toch dat iedere uh, lokaal bestuur probeert uh, zijn eigen ding te doen. En dat is ook eigenlijk wat er ook op de eilanden zou moeten kunnen gebeuren. En wat gelukkig ook op de twee andere eilanden wel gebeurt. Op sint Eustatius zag je dat dat uh, lastig was. En dat men ook niet bereid was om zeg maar de nieuwe rechtsorde die ontstaan is na 10-10-10... om die zich ook echt eigen te maken. En dat maakt het wel heel ingewikkeld dan. De bevolking is het er eigenlijk wel mee eens... en, en vindt het prima dat uh, Nederland nu ingrijpt. Uh, bestuurlijk Sint-Eustagius vindt dat helemaal niet. Nee, maar er is natuurlijk een verschil tussen een paar bestuurders die uh, om wat voor reden ook denken dat ze de dingen moeten doen zoals ze het in de afgelopen jaren hebben gedaan op Sint-Eustages, en de bevolking die daar echt last van heeft. Ik bedoel, als je als ambtenaar op Sint-Eustages niet je normale werk kunt doen, als er gedreigd wordt dat je ontslag krijgt, uh, als er lokale politici die in de eilandsraad zitten ook letterlijk je kantoor binnenstappen en zeggen je moet nu betalen, om maar even een voorbeeld te noemen wat ik echt regelmatig heb teruggekregen, ja dan wordt het ook voor die burger die daar woont erg lastig om je eigen ding te kunnen doen. Als je daar voortdurend op aangesproken wordt door degene die aan de macht zijn, ja, dan wordt het voor zo'n burger wel heel erg ingewikkeld. En maar, dat heb ik zien gebeuren. Ja. U woonde op Bonaire hè, als Rijksvertegenwoordiger, maar moest dus geregeld naar Saba en sint Eustatius. Hoe werd u daar ontvangen? Nou, Het gekke is dat um, als Rijksvertegenwoordiger heb ik me erg ingezet... om de band met de bevolking weer te verbeteren. Uh, u gaf het zelf ook al even aan, er leeft altijd een bepaald sentiment... als het gaat om hoe de, hoe de banden zijn met Nederland. Als je daar als persoon komt en je stelt je open voor het eiland waar je bent. En laat ik nog eens een keer duidelijk zeggen, het is echt een verschil... of je op Saba bent of op sint Eustatius of op Bonaire. Dus als je je voegt naar de lokale gebruiken... de waarden en normen die er op het eiland heersen dan kun je gewoon met de Nederlandse bril en met de Nederlandse inzet... en met de Nederlandse rechtsorde, zoals we die kennen, je werk doen. Dat moet je dus wel opzoeken met elkaar. Dus contacten met de bevolking was eigenlijk nooit een probleem... op geen van de drie eilanden. Het wordt altijd wat lastiger als je bij de bestuurders aan de tafel komt. Want ja, dan moet je ze aanspreken op dingen die ze wellicht anders doen... dingen die wellicht niet goed gaan. Maar ook daar eh, zie je dan dat het wel wat gaat knellen. Er komt nu een regeringscommissaris. Wat, wat gaat dat opleveren? Ja, wat dat gaat opleveren is dat er in ieder geval... een voorbeeld gesteld gaat worden... zo schat ik dat in, een voorbeeld gesteld gaat worden... hoe je fatsoenlijk bestuurt. Dat er een normale administratie moet worden gevoerd. Dat je financiële huishouding op orde is. Dat je personeelsbeleid fatsoenlijk en transparant is. Hè? Dus dat het niet alleen maar gaat om je eigen familie... je vriendjes en daar de vriendinnetjes weer van. Uh, ik denk dat de regeringscommissaris... dat uh, met zijn team uh, wat daar ongetwijfeld mee komt... dat heel goed gaat inregelen. En dat de mensen dus ook zullen ervaren dat als je dat besluitvormingsproces netjes doet... dat dan ook zichtbaar wordt wat het belang voor de bevolking is. En ik denk dat als dat gebeurt... en als men kan laten zien dat dat effect sorteert... ja, dan zal ook uh, die nieuwe verkiezingen die toch een keer nodig zijn weer... Hè, want je wil dat democratisch deficit zo snel mogelijk herstellen... die uh, verkiezingen zullen dan ook weer uh, snel om de hoek komen kijken. Ja. Maar het zal echt wat tijd verder gaan. Dat was Gilbert Isabella, tot in januari Rijksvertegenwoordiger. Namens Nederland moest hij... Laveren tussen Den Haag en Sint-Astasius. Ja, Elisabeth. Ja, Jurgen. Nou? Ik heb wat opmerkelijke zaken uit de media gevonden. Laat maar horen. Dinosaurussen zijn ten onder gegaan aan hun eigen succes. Dat blijkt uit een nieuwe Britse studie waar de BBC over schrijft. Onderzoekers ontdekten dat de dino's al aan het aftakelen waren... voordat de grote komeet insloeg op aarde. Ze verspreidden zich zo snel over de hele wereld... dat er op een gegeven moment geen ruimte meer was voor nieuwe dino's. En toen begon het verval, volgens de wetenschappers. Want geen ruimte voor nieuwe T-rexen en diplodocussen betekent ook geen ruimte voor ontwikkeling. De komeet was alleen maar een genadeklap, staat in de studie. Een vrouw in Rotterdam heeft vannacht meer dan vijftig keer... alarmnummer 112 gebeld, terwijl er helemaal geen noodsituatie was. De regionale omroep RTW Rijnmond schrijft daarover. Helaas voor de vrouw kon de politie achterhalen hoe ze heet en waar ze woont. Ze brachten de vrouw een bezoekje en namen haar vervolgens ook mee naar het bureau. En ook werd haar telefoon in beslag genomen. Waarom ze zo vaak belde is niet duidelijk. Actrice Uma Thurman heeft beelden op Instagram gezet... van haar auto-ongeluk op de set van Kill Bill. Ze schrijft daarbij dat ze niet denkt dat er enige opzet in het spel was... maar ze vindt het wel onbeschrijfelijk... dat het incident daarna in de doofpot is gestopt. Afgelopen weekend onthulde de actrice het verhaal van de crash. Regisseur Quentin Tarantino haalde haar over om de stunt met de auto zelf te doen, terwijl ze daar dus over twijfelde. Thurman verloor de macht over het stuur en botste tegen een boom. Ze raakte gewond aan haar nek en knieën en heeft daar ook nog altijd last van. En dan ophef op internet over bijzondere plannen van Doritos. De chipsfabrikant wil namelijk vrouwvriendelijke tortilla chips op de markt brengen. En de directeur van eigenaar PepsiCo legde in de podcast van Freakonomics uit waarom. They don't like to crunch too loudly in public. And, uh you know, they don't lick their fingers generously and they don't like to pour the little uh, broken pieces and the flavor into their mouth. Ja, ze zegt dus eh, vrouwen houden niet van luid gekraak. En ook niet van om hun vingers af te likken. De oplossing is dus chips die minder hard kraken. En zo klein zijn dat ze in een handtas passen. Maar of vrouwen er echt op zitten te wachten, is nog maar de vraag. Op sociale media lijkt het er in ieder geval niet op. Want er worden flink wat grappen over gemaakt. Zo zegt iemand op Twitter: Wat ben ik blij? Want mijn fragiele vrouwelijke kaak breekt iedere keer als ik Doritos eet. Ik ben al 17 keer in het ziekenhuis opgenomen. Jolanda van der Velde, het raakt wat anders, namelijk de files. Ja. En, uh, maar het wordt er niet minder. Nou ja, toch wel oh, hoor. We okay, zaten gelukkig. op een behoorlijke lijst, maar het neemt wel af. Maar het gaat uh, vrij traag. Het zijn vooral de aanrijdingen en de pechgevallen die nu uh, wegvallen. Uh, de meeste vertraging zie ik nog wel steeds op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Daar was een ongeluk. Tussen Zevenhuizen en Nooddorp nog steeds een half uur vertraging. En nu ook een ongeluk op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam... met een half uur vertraging. tussen Afit-Arkel en Hardingsveld-Gissendam. De rechte reishok is daar dicht. La-la-la-la-la You. That's why it's called a moment of truth Do the feet get cold? De Graal was dat. En Soldier, het is uh, zeven minuten voor negen. Het kabinet gaat uh, naast roken en overgewicht... ook overmatig alcoholgebruik aanpakken. Dat is vanochtend te lezen in het Nederlands Dagblad. Staatssecretaris uh, van Volksgezondheid Paul Blokhuis, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Van der Berg. Meneer Blokhuis, eerder was al afgesproken... dat er een nationaal preventieakkoord komt om het roken... en dus overgewicht aan te pakken. Nu hebt u besloten ook om het problematisch alcohol drinken... terug te dringen. Um, hoe... Moet dat gebeuren dan? Uh, daar gaan we het over hebben. De reden waarom wij dat ook als derde thema willen toevoegen aan een Nationaal Preventieakkoord. Uh, dat willen we rond de zomer sluiten. Uh, de reden waarom we daartoe besloten hebben. dat is in het feit dat we uh, vele tientallen ja. organisaties hebben gesproken: maatschappelijke organisaties, huisartsen, uh, patiëntenorganisaties. Uh, die uh, voor een groot deel hebben gewezen op, de, op de enorme risico's van uh, problematisch alcoholgebruik. En, daar zijn we het dus over eens, dat dat een probleem is. En vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over het maatregelen. maatregelen. Dat kan variëren uh, van heel verzaand. Hè. Allerlei verboden en verboden, waar de overheid dan uh, aan de knoppen zit. Maar je kan ook denken, en dat is wat mij betreft uh, mijn eerste focus... Uh, aan een verandering in onze cultuur. Want een, een biertje drinken, prima. Maar beperkt dat en we zouden naar de cultuur uh, moeten willen... Dat, uh, dat het gewoon gebruikelijk is dat je ook maatregelen in het alcohol gebruikt. Ja, want wat is overmatig alcoholgebruik eigenlijk? Bij hoeveel glazen geldt dat? Ja, dat, ja, dat wisselt per persoon. Um, maar de Gezondheidsraad, een onafhankelijk adviesorgaan, zegt. Um, die adviseert al uh, twee jaar lang. één glas per dag als maximum. Um, daarboven ga je al snel richting problematisch. En bijvoorbeeld mensen die in het weekend. Um, mannen zes glazen, vrouwen vier glazen drinken. die begeven zich al snel in een risicozone. En ja, dat levert enorme problemen op. Wij weten al lange tijd dat het leidt, kan, kan leiden tot, tot uh, ziektebeelden, uh, variant van suikersziektekanker. Uh, bijvoorbeeld borstkanker bij vrouwen, dat weten we sinds een aantal jaren, uh, is nauwelijks beïnvloedbaar. Maar ongeveer 10% van de borstkankergevallen is een gevolg, uh, blijkt is onderzoek, van uh, alcoholgebruik. Dus uh, de risico's zijn wel degelijk in beeld dat eh, als je fors gaat drinken dat je in problemen komt, is ook duidelijk. En nu gaan we uh, proberen uh, aan te pakken. Ja. Je, je vraagt je wel af, als je dit dan zo hoort... waarom alcohol niet gelijk al bij de onderwerpen stond voor dat preventieakkoord? Ja, die, die stond ook wel als thema genoemd in het regeerakkoord. Maar in het regeerakkoord stond dat zo geformuleerd... dat er een nationaal preventieakkoord moet komen op de thema's roken en overgewicht. En die staan echt met stip bovenaan, omdat de RIVM uh, jaar in, jaar uit aantoont dat die twee de grootste uh, ellende met zich meebrengen, rook en overgewicht. Maar problematisch alcoholgebruik wordt ook wel genoemd in het regeerakkoord... Als het alleen nog niet als thema om samen met de hand in te staan om daar wat aan te doen. En uh, ja, als ik die organisaties hoor, uh, en ik spreek heel veel mensen... Ik was als wethouder, heb ik ook bezoeken gebracht aan een Kosakov-kliniek... Uh, waar al hele jonge mensen na één maand flink, de, flink de, zich te buiten zijn gaan en alcohol helemaal het licht hebben zien uitgaan... Uh, het probleem is al langer bekend. Uh, het, wordt, het wordt ook genoemd kort, maar ik heb besloten uh, na samenspraak met die organisatie... om het tot derde thema toe te voegen. Ja. Ja. Ja. En u zei net van, ja, allerlei maatregelen liggen er, op, he, liggen er in, de, in, in de toekomst uh, verscholen. Uh, ja. Dat kan zijn van ja. verboden tot eigenlijk van alles wat. Maar u wilde eerst ook met alle betrokkenen gaan praten hierover. Ja, en uh, dan moet je ook denken aan gewoon... Uh, wat ik ben niet zozeer van geef een vingertje en zeggen: er ruikt nooit met alcohol aan. Ik wil zelf ook graag een biertje, zeg ik u in alle eerlijkheid. Um, alleen beperk dat. En wa, wat ik zou willen is een andere cultuur. En dat kan je bijvoorbeeld ook organiseren door um, mensen aan te spreken. En om te beginnen, ouders. Hoe ga je met je kinderen om uh, waar het gaat om alcoholgebruik? En um, de plaats waar ik uh, bijna twaalf jaar wethouder was, Apeldoorn, daar hadden we wat we noemden kroegentochten voor volwassenen. Gingen we met grote groepen ouders naar kroegen ja. toe en daar kregen ze allerlei informatie over het gebruik van alcohol ja. en ook rollenspellen met, met toneelspelers die ja. lieten zien van welke dilemma's als ouders komt te in gesprek met kinderen. Nou, ja. dat, dat, dat soort dingen wil ik ja. op inzetten. We gaan daarvan horen. Dank u wel voor de toelichting. Staatssecretaris Blokhuis van Stad. NTO Radio 1. Het zijn de nieuwtjes uit de wereld van de wetenschap. De diepte in, in het holst van de nacht. Laat je meevoeren met de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen. Luister naar de verhalen over de geschiedenis. Met juweeltjes uit het archief en goede gesprekken met de nachtelijke luisteraar. Komende nacht, van 2 tot 6, nieuw focus. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Een gezonde organisatie begint bij een goede administratie.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 Wil je nou kans maken op een fantastische geldprijs? Bijvoorbeeld de jackpot van 10 februari? Wacht dan niet te lang, want die staat op 7,5 miljoen. De 10e kan het gebeuren. Kijk op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18. Coratio. De beste mensen voor een tijdelijke of vaste invulling. Kijk op ambitie en de jackpot van 10 februari staat op 7,5 miljoen. Je hebt nog vier dagen om een staatslot te kopen. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Speel bewust 18+. Plus. Op zoek naar een heel lief cadeau voor je Valentijn? Als wij van Oxfam NoVip je mogen tippen... geef eens geen chocoladehart, maar een varkentje of tien kippen. Daarvan wordt niet alleen je Valentijn blij, maar ook iemand in een ontwikkelingsland. Jij blij, zij blij. Bekijk alle cadeaus op OxfamNoVip.nl Oxfam no Samen verslaan wij armoede Nu bij Centraal Beheer de aansprakelijkheidsverzekering voor ZZD'ers, zelfstandigen zonder dekking. Een ZZD'er die per ongeluk twee potten verf op de nieuwe vloerbedekking van zijn klant laat vallen, moet dit zelf vergoeden. En dat kan oplopen. Regel al vanaf twee tientjes per maand uw zakelijke aansprakelijkheid op centraalbeheernl bedrijfsaansprakelijkheid. Dan bent u geen ZZD'er meer, maar een ZZP'er.